1 uur, Joris Tubinitsky met het NOS-journaal. De Libische kolonel Gaddafi geeft binnen korte tijd een toespraak. Dat heeft een regeringsfunctionaris in Libië gezegd. Hij zou daarin geruchten willen weerleggen die volgens hem door de media zijn verspreid. Een groep Libische legerofficieren heeft alle militairen opgeroepen zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Volgens Al Jazeera roepen de officieren op tot een militaire mars naar Tripoli.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 We zijn, we zijn weer terug. En ik praat, ik praat het eerste uur met Chris Vissers. En hij was hoogleraar pijnbestrijding en palliatieve geneeskunde. Het ging over pijn en graag praat ik dit uur met u door over uw meest succesvolle manier om pijn te bestrijden, te verminderen, te overwinnen. Is het wandelen, is het mediteren, is het muziek maken, is het gillen, is het zwemmen? Laat het ons weten, bel 0800-1121 of mail naar kazaluna Sullivan met All They Wanted To see. en uh, er was even wat verwarring in het begin van de tweede uur, want inmiddels in... en er is nog steeds verwarring de tweede uur, want inmiddels is in het huis van de maan zijn een paar vreemde elementen aangeschoten, onder andere uh, Kees Grimbergen en vreemd element, nee. <laughs> want er Gaat misschien iets gebeuren? Gaddafi staat op het punt een uh, speech te houden. En dan gaan zij het vertalen en duiden en analyseren. En dat gebeurde allemaal rond de klok van één uur. En toen had Kees ook nog de zender op een uh, uh, Arabische nieuwszender. Uh, nieuwszender gezet. Vandaar alle verwarring. Maar dit is wat je noemt de nieuwszender. Pijn. Daar gaan we het over hebben zolang Gaddafi niet aan het woord komt. Maar ik zie nu dat... Een, op het scherm een spreker aan het woord komt. Dus we gaan hem overnemen. Kees gaat hem overnemen. Goed, Colette, dankjewel. Uh, dit is een extra uitzending van het Radio 1 Journaal. En dan is Radio 1 Journaal met, uh, als het goed is binnen nu... en een aantal minuten, een toespraak van Col. Gaddafi van... Libië. Beelden op de Arabische nieuwszender. Uh, de Libische staatszender van uh, Gaddafi die, uh, die inderdaad zijn uh, paraplu naar beneden doet. En ik zit hier met Mustafa Oubi. NOS-specialist Arabische Wereld zou je nu kunnen zeggen. Wat is je functie toch? Arabische Wereld. Ja, Arabische Wereld. Ja. Het was een hele opmerkelijke aankondiging nu van de staatszender. Dus we zagen even uh, de Olympische leider Gaddafi in gesprek met een verslaggever buiten... onder, uh, uh, onder een paraplie, uh, het regende. En uh, er werd melding gemaakt dat er een gesprek zal zijn met de koroneel. En nu is dat gesprek onderbroken met muziek... maar ik geloof dat ze zo meteen weer terugkomen. Het zijn nu allemaal nationale liederen uh, die we via de staatstelevisie uh, horen... Uh, liederen natuurlijk ter ere van kolonel Gaddafi. Uh, en dat uh, vooraf aan uh, dat gesprek wat hij uh, houdt met de staatsdiploma. Het is geen toespraak, hij doet het blijkbaar in een soort vorm van gesprek. Dat is een beetje niet helemaal duidelijk. Dat is nog een beetje onduidelijk. We, we, we zitten in, ben jij in uh, spanning over wat hij gaat zeggen? Vind je het spannend? Of denk jij dat. Dit een uh, propagandaverhaal wordt zoals we dat in de nadagen van Mubarak ook twee keer hebben langs zien komen. Nou ja, het wordt natuurlijk sowieso een opmerkelijke toespraak. Omdat we hem de afgelopen dagen niet hebben gezien. Ja. Gisteren hebben we zijn zoon gezien, opmerkelijk. Dat bij zo'n belangrijke gebeurtenis het land staat bijna min of meer in brand. Er zijn enorm veel plunderingen. Mensen zijn de straat op die ageren tegen zijn regime. En wat zien we? De zoon die houdt de toespraak. Dat was eerder werd er juist aangekondigd dat hij, de libische leider, die toespraak zou... en hij schaafde zijn zoon... die we natuurlijk de afgelopen jaren regelmatig uh, hebben gezien. En hij zou de opvolger worden... van Eén van maar zijn goed. twee zoons. Ja, één he? ja, van zijn twee zoons... met een belangrijke safe-islam... de zwaard van de islam, als je dat letterlijk vertaalt. Die had gisteren die toespraken... vrij bedreigend ook naar de bevolking... van we zullen tot de laatste man vechten voor Libië. Dat is niet erg goed ontvangen. Ook gezien de demonstraties... die we vandaag ook hebben, hebben we gezien. En blijkbaar voelde... Kadhafi zich genoodzaakt om zelf nu het woord te gaan voeren. Nogmaals, we kijken nu... We kijken, we kijken met z'n tweeën naar de Libische staatszender... en daar zie ik nu, uh, het lijken me, archiefbeelden... van uh, een mensenmassa ergens op straat in Libië. Waarschijnlijk Tripoli. Ja, dat zijn allemaal groene aanhangers. Vlaggen, de, ja. de groene vlaggen, dat is de Libische vlag? Ja, dat zijn, ook, ja, dat zijn allemaal aanhangers van, uh, uh, van de Libische leider Kadhafi. We zien hier uh, soldaten... Dat zijn uh, volksmilities. Uh, uh, uh, Tussendoor shots van ja. uh, de leider zelf. Noem jij het een dictator? Nou, het is een van de. Ik bedoel, als je het een beetje vergelijkt met de Arabische Leiders. Het is een van de meest uh, zeer jaren regimes in de Arabische wereld. Zonder meer. Ik ben een paar keer in bruut Een regime. Ja, een bruut regime. Ik ben, ik ben een paar keer uh, in Libië geweest. En ik moet je zeggen dat dat werkelijk niets mag. Mensen worden behoorlijk onderdrukt. Er is geen vrijheid van meningsuiting. Uh, opmerkelijk is dat Gaddafi zich altijd heeft gepresenteerd als de leider van het volk. Hij uh, uh, heeft een eigen ideologie uh, op schrift uh, gezet, uh, zijn eigen revolutie. Dat is allemaal de revolutie van het volk. Het is een beetje een soort mengeling tussen islamitisch-socialistische leer. Uh, waarbij zogenaamd het volk het woord zeggen heeft, macht aan het volk. Maar nou, uiteindelijk is het dan toch... Dan heb je het over de jaren 70, hè? toen ja. dat uh, socialistisch idealisme... er ook nog een beetje doorheen ging ja. in die ja. uh, islamitische... of die revolutie in uh, Libië. Ja. ja, die combinatie. Maar uh, als je, als je uh, in Libië was, dan kon je heel duidelijk merken dat, uh, dat Qaddafi uh, uh, het woord zeggen had. Bedoel, overal hing zijn portret. Uh, mensen waren buitengewoon angstig om uh, kritisch te zijn over het regime. En ik praat nu echt werkelijk over een jaar of tien geleden. Dat is de afgelopen jaren sinds ik in, ook in het land wat minder. Je zag ook met zes mensen... M minder angst. Minder angst, mensen veel kritischer tegen de... de, tegen de, de de en kun je dat, ging dat dan gelijk op, uh, zijn het communicerende vaten... dus minder angst ontstaat omdat er iets van liberalisering was? Nou, ik denk, uh, ik denk dat het uh, deels van groot deel te maken heeft... dat men ook toegang had gekregen tot de buitenwereld... via bijvoorbeeld een belangrijke zender als Jazeera. Men kon zien hoe het, hoe, het, hoe het was in andere delen van de wereld. Men kon ook kritisch uh, uh, de berichten over Libië horen... En lezen. Kortom, ik bedoel dat men had veel meer informatie ja. tot de tot, tot, tot, tot beschikking. En dat veranderde ook de zaak. En daarnaast uh, zijn er natuurlijk uh, honderden grote westerse bedrijven... met hun eigen werknemers in Libië neergestreken. Ja. Met name in de olie- en gasindustrie. Ja. En dat levert natuurlijk ook weer duizenden werknemers... Ja. Ja. Uh, uit West-Europa en ja. Amerika op. Ja, en je zag ook wel meer ook wel dat Gaddafi dat in bepaalde hervormingen doorvoerde, Waarbij dus ook wat meer, wat meer opening was. Wat, meer, wat een klein beetje redelijke vrijheid van mensen. Maar die was nooit totaal. No, noem zo, eens zo'n hervormingje hervorming dan. Nou ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, dat er een speciale uh, jongerenprogramma's uh, werden gemaakt. Waarbij ook gewoon... Uh, laat ik zeggen er werd uh, gesproken over wat, nou, wat jongeren zich bezighielden op televisie op televisie gewoon al was... moderne uh, laten we zeggen westerse dilemma's ja, van exact, pubers exact, ja, ja. ja en dat, ja, was, ja. dat was voorheen niet mogelijk want daar werd alleen maar de leer van de Gaddafi uh, uh, verkondigd uh, en dat, dat, is, dat, is, dat is met de jaren ook veranderd maar ik denk dat toch een belangrijke uh, verandering kwam door de enorme openheid die ontstond ook door gecreëerd door zenders als Al-Arabia, al Jazeera, dat is naar mijn gewoon toch een belangrijk fenomeen geweest. Ja, uh, we kijken naar de Libische staatszender... op de zender Al-Arabia die we nu niet uh, voor ons hebben. Heeft uh, Gaddafi zojuist gezegd... ik ben in Tripoli en niet in Venezuela. Dat is ja. waarschijnlijk... Uh, heeft hij dat niet zelf gezegd... maar is dat een titelkaart die in beeld is gebracht? Ja, nou, dat is ook, daarom hebben we hem ook net even heel kort in beeld gezien om vooral ook uh, de Libiërs en de buitenwereld te laten zien dat hij nog steeds in Libië is. Dat was ook een beetje een soort bevestiging van, moet je sluiten, ik ben het land niet ontvlucht. We hebben gisteren ook zijn uh, zoon uh, Seif gehoord die zei ook van, wij zullen ook Libië niet verlaten. We gaan door. We gaan Libië verdedigen tot de laatste man en inclusief zichzelf en, en, en de familie. En nou ja, vandaag uh, zijn die geruchten. Uh, over zijn mogelijke vertrekken naar Venezuela... die zijn ook in die zin ook ontkend door de, uh, uh, de regering in Venezuela zelf... maar nu ook door de Libische leider persoonlijk. Ja. Gisteren heb ik ook uh, gekeken naar die uh, lange toespraak van de zoon. Wat, welke lengte kan de toespraak van... Uh... Gaddafi trouwens gaan bereiken uh, 10 minuten? Nou, ik heb wel eens toespraken van uh, Libische leiders. Gaddafi uh, persoonlijk meegemaakt. Dan, een speel, dan een sprak hij in uh, een stadion vol mensen toe en dan. Dan kon dat vier uur duren. Oké. Okay, ik nou. bedoel, hij kan het hij kan, zeggen, hij kan waarschijnlijk het record van uh, Fidel Castro niet breken. Wij, wij, gaan ma wij maken er gewoon zes uur morgenochtend van. Mustafa. Nou, dat hoop ik niet. Maar <laughs> ik, je, het zou mij, ik, ik, mij niet verbazen dat het wel heel lang duurt. Nou, ja. Dan even terug naar die toespraak van gisteren van zijn zoon. Noem nog even de voornaam van de zoon van Gaddafi. Sefer Islam, de zwaard van de islam. Sefe. Ja. Sefe Islam. Ja. Dus de zwaard van de islam. Ehm... Um, ik heb die toespraak een tijd gevolgd, uh, ik denk 20 minuten, 25 minuten. Wat mij opviel is dat hij op een gegeven moment... in de beeldspraken van desnoods zal er veel bloed vergoten worden. Hij begint over uh, de burgeroorlog en dan komt hij op beeldspraken... waarin hij dus het bloed van martelaren zal vergoten worden. Zijn dat typisch Arabische grootspraakbeeldspraken of moet je dat inderdaad letterlijk nemen? Is deze man, kondigt hij hier aan, wat vandaag gebeurd is wij zullen onze eigen bevolking desnoods ja. uitmoorden. Ja, ik denk dat dat een hele serieuze dreigement uh, is geweest. En als je een beetje de, het regime uh, kunt karakteriseren... Dan, is dat, uh, dan, is dat ook, dan past dat ook bij, bij, bij het regime. Uh, Gaddafi uh, heeft ook in de jaren negentig een opstand uh, neergeslagen... Dat ging ook zeer bloedig aan toe. Uh, kijk, dit gaat... Uh, we praten wel hier over het overleven <coughs> van dit regime. We hebben Mubarak zien vertrekken. We hebben Ben Ali zien vertrekken. En Gaddafi heeft waarschijnlijk uh, gedacht van... Uh, dat is uh, um, zonder al te veel bloed uh, vergieten... is, is, is die uh, omwenteling geweest in Egypte. En Ben Ali. En dat, dat is, ben Ali. En het is waarschijnlijk ook de fout van de beide leiders geweest. Dat ze juist... Niet keihard hebben teruggeslagen. Dus wat hij, Gaddafi, wil als het ware ja. niet dezelfde fout maken. Hij denkt. In zijn in, denken? In zijn denken, zoals in de jaren negentig, ja. van toen ook die opstand bloedig neergeslagen, dat, dat hij alleen maar kan overleven bij de, door hard op te treden. Door juist ja. elke opstand de kop, meteen de kop in te drukken. Ja, als een soort Nero zal hij zijn eigen volk laten branden ja noos. Ik bedoel dat dat was ook gisteren ook de teneur moet ik je zeggen wat ik proefde van de, van de die toespraak van van zijn zoon het was echt bijna van ja wij op de chaos uh, en en, en dat, dat vandaag de ook als je kijkt naar de berichtgeving en de wijze waarop het leger tekeer is gegaan als je ziet dat er zelfs gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om, uh, om uh, wijken te, uh, zeg maar te bombarderen dan, eh, dan zegt het iets over hoe ver dit regime wil gaan om te overleven. Ja. Dus, de meest vergaande vorm van macht. en gebruik van het maken van de macht met uh, geweld. Dan kijken we naar een, uh, een, een swingend-ogende uh, Libische soldaten. Ja, er zijn uh, nog steeds weer nationalistische liederen die gezonden worden. Op de achtergrond zien we natuurlijk de portretten van Colonel. Gaddafi. Misschien even, en... even, zo even luisteren naar dit lied. Het is niet uh, Oong Kalsun, de kalsoen, de gaan van de nijl qua niveau, maar het is toch niet slecht. Nee, wat, maar goed, ik bedoel, ik, kijk, zijn dit, uh, dit heilsliederen in de richting van. Uh, ja, dit, dit is. Dit, dit is, wij offeren ons uh, voor je uh, op, uh, O, grote leider. Oh, dit zijn we beetje, wel degelijk. Ja, dit zijn leader. echt uh, werkelijk. Dit, dit zijn niet zomaar. Dit zijn echt puur nationalistische liederen. Allemaal ten ere van de leider. Dit moet je een beetje vergelijken met Noord-Korea. Dit zag je natuurlijk ook. Zoals bij, met Mobarak, dit zag je ook met, ja. met Ben Saleh, uh, de president van Jemen. Dit, dit zag je tot, tot voor kort ook in, uh, overal in de Arabische wereld. Dat, ja. dat, zo werden de, de leiders bezongen. Mm -hmm. uh, de staatstelevisie... Nasser, ja, Nasser al in de jaren vijftig, ook, nou ja, ook in dat op deze soort manier, Maar dit, bedoel, Ik zei, bedoel, dit, de, de, de, de, als je voor zover de mensen nog de eigen staatstelevisie serieus nemen ja, dit is wat ze te zien krijgen. Nemen de mensen de staatstelevisie serieus? Nou ja, wat ik zei. Ik bedoel, door de komst van Al Jazeera heeft natuurlijk de boel veranderd. Ik bedoel, de mensen als ze voor echt serieus de Misschien wanneer Als Al Jazeera daar te krijgen. Nou Libie? ja, vanaf, vanaf, vanaf uh, zo'n beetje eind 90, uh, Tot eind 90. 90 ja. ja, dat zal vanaf het begin. Want op zich kunnen de Libiërs gewoon een schoot een schot op En ja. dat is dat zijn een van die uh, van, van de mogelijkheden die uh, uh, waar denk ik nu achteraf uh, de, de leider van het land iets blij mee zal zijn, maar. Uh, dat, dat heeft wel natuurlijk wel de berichtgeving enorm van de rand veranderd, waardoor mensen niet meer afhankelijk zijn van dit soort beelden zoals we die zien bij de staatstelevisie. We zien hier weer de Libische leider in allerlei gedaten, die, de, de VN-toesprek. Het ja. zijn allemaal archiefbeelden vooralsnog. Voor ja, ik wil eens even iets vragen over, over Gaddafi als persoon. Jij hebt hem nooit geïnterviewd, hè? Ik heb wel pogingen toegewaagd, poging niet net toe als vele journalisten, maar... Je bent wel te... meerdere keren ja. in zijn buurt geweest... Ja. bij grote publieke gelegenheden waar de internationale ja. pers werd toegelaten. Uh, wat voor indruk maakte hij uh, als persoon in zijn gedrag, in zijn lichaamstaal? Ik vraag dat omdat hij uh, toch regelmatig in onze ogen... van die krankzinnige outfits, ja. kleding... Uh, Krulletjes haar met totaal verkeerde gel erin, een ja. beetje proleetachtige, enorme zonnebrillen. Daar ja. uh, hebben we het nog niet eens over zijn gedrag. Hè, in de richting van het internationaal terrorisme. Maar gewoon, wat voor indruk maakte hij als man, als mens in jouw buurt bij die bijeenkomsten waar jij aanwezig was in nou, Tripoli. Uh, weet je, ik, ik, ik had eigenlijk een beetje altijd dezelfde indruk. Uh, wat, wat je nu beschrijft, namelijk een, altijd net de verkeerde uh, kleding, net de verkeerde uh, uniform... Uh, je, je vraagt je af of hij z'n staling doet. Uh, het rare was namelijk dat zijn entourage, de mensen om hem heen... min of meer ook uh, uh, ja, op dezelfde manier gekleed gingen. Als je heel goed kijkt, ja. uh, dan zie je eigenlijk dat, dat hij ook omringd wordt door... nou ja, vrouwelijke lijfwachten die ook net de verkeerde uniformen aan hebben. Is dat die beroemde Oekraïnse verpleegster Nou, ook? dat is een, die een, dat is een ja. van die. Je hebt ook een, uh, allerlei Libische vrouwelijke lijfwachten... Ja. Uh, en dat is, dat, is, dat, dat, dat is een heel raar gezicht. En ik moet je zeggen, ik heb dat ook een paar keer... ook aan de Libiërs zelf gevraagd. En die vinden dat zelf ook. Ja. Die vinden dat echt heel raar. Die vinden hem ook daardoor niet... nou ja, echt presidentieel uitzien. Ik nee, bedoel, bedoel, hij, bedoel uh, Gaddafi wilde zich ook altijd profileren als... Iemand van het volk. van ja. En Bedouin die nog altijd liever een tent. Dat zijn de beroemde opnamen uit de jaren tachtig, denk ja. ik. Dat hij in een tent Ja, uh, nou ja hij, hij, en... ja, ja, hij verkeert liever in een tent dan in het Vijfsterrenhotel. En als je op Buitenland bezoek ging, dan nam hij ook zo'n tent mee. Dat was altijd een, een doorring in het van zijn gasten. Want ja, waar moest die staan? En uh, waar moet die tent gaan staan? Nou ja, goed kortom. Maar hoe wel gemeend was dat? Was dat, euh, laten we zeggen. Voor ver voordat je, we dat in Nederland uitvonden, was dat al imago op ja, ja, dat is puur voor de bune. Dat deed hij ja. al in de jaren 80. Gaat ja, ja, ja, hij dat, dat al hij door? Al. Ja, dat, dat is echt. Dat is, wat dat betreft, uh, is die hele. Uh, nou ja, zijn presentatie vooral bedoeld voor de bune. Ik bedoel, als je ziet hoe zijn familie en hoe zijn. Nou ja, zijn, zijn de mensen om hem heen eigenlijk zich met uh, zich. Uh, uh, feestend in Europa. Uh, door het leven gaan, uh, drinkend, vele uh, duizenden dollars spenderen... zo niet, miljoenen dollars spenderen. Allemaal kosten van, van, een, van Libië zelf, op kosten van de staat, zou je kunnen zeggen. Uh, dat was allemaal voor de buren, als je het, als je het, als je het bekijkt. Ja. Dat vonden Libiërs achteraf ook een beetje uh, te veel van het goede... want steeds meer Libiërs krijgen dat ook in de gaten. Dat, dat hun geliefde leider, min of meer, uh, eigenlijk een nou ja, een spel of een soort imago uh, ophiel die niet helemaal uh, waar kon zijn. Ja. Nou, nog steeds uh, inleidende uh, ja, archieffragmenten nu van de luchtmacht van Libië... op de Libische Staatstelevisie krijgen we te zien. Misschien kunnen we even het geluid er nog even kort bij schuiven. Ben je wel eens bij deze ja, militaire parades geweest? Ja, ik, ben, ik, ben er, ik heb geloof ik drie meegemaakt. En dit is allemaal in het kader van uh, de viering van uh, bepaalde jaren van de revolutie. Of het nou de ja. twintigste jaar van de revolutie of de dertigste jaar van de revolutie. Ik geloof dat ik drie heb meegemaakt. En het is altijd hetzelfde militaire parade. Dansende uh, aanhangers, uh, zwaaiende met vlaggen. En hij inderdaad ook op deze manier in een militair uniform met vuurwerk. En hij zwaaiend naar de bevolking toe... Uh, dit, dit zijn eigenlijk de beelden die, die we regelmatig hebben gezien... Uh, ja. sinds, zijn, uh, nou ja, sinds zijn aantreden als leider van, uh, van Libië. Nou, dan moeten we dit uh, gezang nog even aanhoren. En zou dan na dit nummer uh, de Gaddafi verschijnen om zijn verhaal te houden? Of, of is dat onzeker? Nou ja, ik weet je... Hij stelt, want ik, dan hij stelt... stel ik toch voor, want het is, het is, ja. een aantal mensen liggen half... Weet je hoe mensen in de nacht naar Radio 1 luisteren? Met één oor, denk ik. Ja, met, en, en veel mensen hebben een oortje in. Als ze een partner hebben, uh, want dan die partner slaapt door. En andere mensen hebben gewoon een speakertje. En die slapen ze nu dan radio 1 zachtjes aan onder radio 1 in. Ja. En er zijn nu ook weer mensen die wakker worden... Als mensen nu wakker worden, wat moeten we hen aankondigen? Wanneer krijgen wij Gaddafi uh, Mustafa Ubi te horen van nou ja, Hij stelt niet alleen maar ons geduld op, uh, op de proef, <laughs> maar ook die van zijn uh, van volk zou ik kunnen zeggen. Want die, hebben natuurlijk, die staan ook al uren te wachten op zijn, uh, op zijn toespraak. En ik, ik heb, ik, heb, ik, nog, heb een, meegemaakt. Ik, ik zag net een plaatje van nog één vraag over zijn gezicht. Ja. Hoe houdt die man zich zo jong? Want hij is toch inmiddels een zeventiger? Ja, bijna, ja. Maar hij ziet er. Hij heeft hij face gehad? Ja, of zo? Dat, dat, dat, dat gerucht gaat, ja. Okay. Hij, is, hij heeft een paar uh, behandelingen gehad, zou kunnen zijn. Uh, uh, moet ik. Moet nou. ik uh, nou, wij wij uh, laten de Radio 1 luisteraar weer even een klein beetje indutten onder een uh, mooie muziek. Ik weet niet wat er komen gaat, we gaan gewoon iets moois draaien uit de stal van Casaluna. Dat is een hele goede stal, daar hebben ze een hele goede muziekkeuze altijd. En dan komen wij zo terug, Mustafa Oebi, met het verhaal van uh, uh, wellicht Coronel Gaddafi die toelicht wat er vandaag in Tripoli is gebeurd en wat we de komende dagen van hem kunnen verwachten. Let's <laughs> Ja, dat waren Bel is, Sebastian, I want the world to stop. En u zult denken, wie zit er nu weer? Het is weer gewoon Colette van der Ven, Casaluna... die de plaats heeft ingenomen van Mustafa Oekti en Kees Grimbergen. Want het bleef maar zang en dans op de Libische staatstelevisie. Dus het idee dat, dat uh, Gaddafi snel zou beginnen aan zijn toespraak... hebben we even opgenomen, opgegeven. Dus kunnen we dit tweede half uur nog besteden aan het thema pijn... Wat ook het Thema was van het eerste uur. En onze vraag was: op welke manier bestrijdt u uw pijn? Wat functioneert het beste? Is het wandelen? Is het gillen? Is het praten? Is het naar de bioscoop? Is het uh, appelmoes eten? Laat het ons weten. Bel naar 0800 1121. 0800 1121. Of mail naar cazeloeneapenstaartje ncrv.nl. En daar hebben al mensen gemaild, onder andere. Maria, die zegt, voor mijn fibromyalgie heb ik veel baat gehad... bij alternatieve therapie, zoals shiatsu-massage. Dat zet je lichaam weer aan het werk. En tai chi, een rustige bewegingsvorm die je tot op hoge leeftijd kan doen. En via osteopathie is ze van de pijn van haar hernia afgekomen. Allemaal alternatieve richtingen die haar geholpen hebben. En Rick Schipper schrijft... Onlangs hoorde ik dat als een persoon verliefd is... er een stofje in de hersenen aangemaakt wordt... waardoor je minder lichamelijke pijn, minder pijn voelt. En hij vraagt of de heer Vissers dit bevestigen kan... of er iets over uitleggen. Die is helaas al in de taxi op weg naar huis. Want dan schrijft hij... Momenteel heb ik veel liefdesverdriet en ook veel pijn. Vandaar deze vraag. Wat... Uh, hij natuurlijk wel heeft uitgelegd in het eerste uur... is dat je op een bepaalde manier met die wielrenners... die uh, zo tegen de pijngrens van hun lichaam aanboksen... maar daardoor een stofje aanmaken wat hen ook weer kracht geeft. Misschien is dat... Ja, ik weet het ook niet. Jammer dat hij al vertrokken is. En dan zegt Con... Uh, ik heb neuropathie in mijn voeten, een meralgie in mijn rechterbovenbeen... en een pijnsyndroom in mijn knieën en heupen... deels veroorzaakt door slecht lopen. Hierdoor heb ik pijn met goede en slechte momenten. Tijdens de slechte momenten probeer ik de pijn te bestrijden door medicijnen, drie verschillende soorten. Het liefst ben ik tijdens een aanval alleen, maar dat heb ik natuurlijk niet altijd zelf in de hand, want tijdens een voorstelling kan je moeilijk even snel weglopen en vaak wil je dat ook niet. Op die momenten probeer ik door meditatie de pijn wat weg te drukken. Volgens mijn omgeving ben ik op dat soort momenten niet erg aanspreekbaar... maar ik probeer over het algemeen mijn humeur niet door de pijn te laten verzieken. Doordat mijn omgeving weet dat ik vaak pijn heb... is het ook een bespreekbaar onderwerp en dat helpt ook... Box. Get the water right down to your socks This bulkhead's built of fallen brethren bones We all do what we can We endure our fellow man And we sing our songs to the head frames Creeps and moan And it's one, two, three On the wrong side of the lee What were you meant for? What were you meant for? Seven, eight, nine, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And you won't make it time on this gray ground about mine. Of dirt, you're you will return so while we're living here let's get this little one thing clear there's plenty of men to die you don't jump your turn and it's one two three on the wrong right side of the lead what were you meant for what were you meant for Ten you won't make it again. And if you ever make it to ten, you won't make it again.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 Van Decemberists. Nou, dat is voor mij een hele nieuwe groep. En aan de telefoon is Willemien. Goeienacht, Willemien. Ja, goeienacht. Ja. Uh, ja, ik heb dus ook fibromyalgie. Ik, mm -hmm. sinds mijn veertiende. Ik ben nu 21 en ik weet het sinds de zomer. Wat is het precies? Het is een, uh, een, een wekendelenreuma. Het is een vorm van reuma. Mm -hmm. Het is niet dat je ontweekt, maar je hebt overal pijn... De oorzaken weten ze niet, ze weten wel um, uh, bijvoorbeeld uh, met, met revalidatietherapie en met opbouw dat je weer een zo normaal mogelijk leven kan leiden, maar ja, het is, uh, ja je hebt heel veel pijn, maar je hebt ook heel veel effecten erbij. Um, het enige wat ik dan wel lees, dat je iets in je schildklier hebt, en uh, wat afwijkt, maar, maar ze weten de precieze oorzaken niet. Mm -hmm. en, uh, ja. en hoe ga jij om met die pijn? Uh, dat is uh, heel moeilijk, want je hebt nooit op dezelfde plekken pijn. Dus als ik het in mijn lichaam heb, kan ik doorgaan Dan weet ik: dit is mijn fibromyalgie. Ik kan gewoon bewegen. Maar zoals nu heb ik ook ontstekingen, dat hoort er ook bij, schijnt. En, nou ja, ontstekingen aan je hoofd, nou, ik weet niet of u wel eens pijn aan uw hoofd hebt, maar dan, ja, verschrikkelijk, dan, dan, dan kun je eigenlijk bijna niet meer concentreren. Mm -hmm. Dus uh, dat is heel moeilijk. Als je pijn aan je hoofd hebt, dat, dat noem ik altijd de verschil. Je kan pijn in je teen hebben, maar dan kun je nog dingen doen. Kun je yeah. nog... Maar pijn in je hoofd, dat blijft de hele tijd bij je. Yeah. Maar op het moment, ja, natuurlijk, ik heb nu weer een ontsteking, dus... Dan, dan ben je er heel erg bij. Maar andere momenten, ja, met pijn in mijn lichaam, dan ga ik gewoon door. En dan weet ik wel mijn grens. Maar ik weet ook van, um, ik kan gewoon bewegen, die pijn is er. En ik moet ermee omgaan. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik probeer zo maar normaal het mogelijk leven te leiden eigenlijk. Maar merk je dat uh, je mentale instelling... Um, ook de pijn uh, makkelijker te dragen maakt? Um, ja, nou, ik, ik moet zeggen... ik heb natuurlijk zeven jaar niet geweten wat ik had. En ik heb de ergste dingen in mijn hoofd gehaald. Want je hebt echt soms dingen... en dan denk je van, nou, volgens mij heb ik echt een tumor of zo. Uh -huh. En um, ja, dan... Uh, op een gegeven moment leg je erbij neer en dan denk je... ach, ik leef nog steeds en dan ga je door. En ik ben positief, dus dat scheelt ook al. En ik, ik ben op een gegeven moment zelf gaan opbouwen met, met mijn... Um, nee, Ik was dus bedliggend, dus ik ben gaan opbouwen... tot ik weer volle dagen naar school kom. Mm -hmm. En uh, ja, uh, nu wordt het voor mij, merk ik wel, lastiger... omdat ik uh, voor mij zwaarder word en ik heb veel ontstekingen. Maar... Um, ja, ergens is het ook geruststelling. Het is niet ernstig dan weer. Dat heb mm -hmm. ik nu dan weer. Dat, dat, dat je weet, van het is misschien fibromiologie. Het, het is niet ernstig. Het is niet iets waar je dood aan gaat, zeg maar. Dus dan kan ik me erbij neerleggen. En dan ja, gaat het beter. Maar maakt pijn uh, voor jouw gevoel je eenzaam? Omdat het jou bepaalt op dat moment... en de mensen eromheen daar helemaal niets... dat deel je, dat deel je niet. Dat heb jij alleen... En het bepaalt ja, je wil. Ja, dat, dat is zeker waar. Aan de andere kant, um, dat klopt. Het pijn voel je alleen. Maar ik heb wel um, toevallig een meisje dezelfde leeftijd als mij. En die, uh, die, die, uh, die weet dus ook hoe dat voelt. En daar kan ik dan goed mee praten. Dat, dat scheelt enorm dan. Mm -hmm. ja. um, maar op sommige momenten ben je ook wel alleen. Dat klopt soms ben je ook gewoon verdrietig. En nou ja, dat, dat hoort er gewoon bij. En dan moet je maar even huilen. En soms dan moet je maar even boos zijn. Dat, dat is allemaal de mens. En betekent het ook dat jij een toekomst voor je hebt met relatief veel pijn? Ja, daar ben ik bang van wel. Maar ik zit nog in een revalidatietraject. Mm -hmm. Dus ik hoop dat er nog, nog mailtjes, tips en, en dingetjes eruit komen, dat zal vast ook wel, maar de pijn gaat nooit weg. En hoe bereid je je daarop voor? Ja, dat, dat is eigenlijk bijna niet voor te bereiden, want eigenlijk, um, ja, je weet nooit wanneer de pijn erger wordt en wanneer jij, je kan het wel een beetje weten. Je weet als jij te veel van jezelf eist dat je meer pijn hebt. Je, je moet je eigen grenzen uh, zien te vinden. Mm -hmm. En daarmee leven en dat accepteren. En dat is het moeilijkste van alles. Maar dat is wel het belangrijkste. Ja. Heb je het eerste uur gehoord? Um, ja, deels. Ik kon niet slapen en toen hoorde ik dat. En, dat was... en waren er nog dingen in waarvan je dacht... nou, dat, dat zou ik misschien eens moeten doen... of daar zou ik misschien iets aan kunnen hebben? Nou, ik hoorde wel heel veel wat ik aan mijn uh, revalidatietraject hoorde hoor. Dus dat, dat was echt zo, nou, oh ja, dat herken ik. Ik herken veel, laat ik het zo stellen. Mm -hmm. um, maar, um, uh, kijk, de theorie is altijd wat uh, makkelijker dan het uitvoeren ervan. Yeah. En, en dat heeft een langere aanloop. Daar moet ik echt mee leren omgaan. En, ja, maar ik denk wel dat ik er wat aan heb. ja. Yeah. Hé, hey, Willemien, dankjewel voor je telefoontje. En ik wens je heel veel sterkte. Ja, dank wel. <laughs> en dat je nu wel kunt slapen, dat zou ook fijn zijn. Oh, vast wel. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Hele goeienacht. Zelfde. Dag, René. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, ik, zit, uh, ik ben al net op weg uh, terug vanuit België richting Nederland. En ik uh, vind het altijd heerlijk om uh, daar onder, heerlijk onderuit in de stoel te zitten... en te luisteren naar jullie... Uh... ...programma en onderwerpen. Mm -hmm. En nu hoorde ik zoiets van... Uh, uh, ...ja, hoe gaan mensen om met pijn... ...en uh, wat, uh, wat doen ze eraan... ...of wat kunnen ze eraan doen, zeg maar... Uh, uh, ...om daarmee om te kunnen gaan. Yeah. En, uh, ja. En nou is het niet zo dat ik... Uh, ...zeg maar even last heb van... ...chronische pijnen, maar... Uh, ...ik heb wel heel duidelijk de, de... ...de overtuiging... ...dat een mens in zijn eigen... Uh, ...in zijn eigen zijn... In staat is om uh, heel veel gevoel van pijn en dergelijke meer uh, uiteraard zichzelf te kunnen ja, onderdrukken, repareren, hoe bedoel je het wil, maar uh, uh, daar geloof ik dus heilig in. En op het moment dat ik zelf zeg maar, uh, uh, het maakt niet uit waar ik last van heb, zeg maar, maar dat ik me erg beroerd voel, uh, dan kan ik op zo'n moment zeg maar, uh, zeg ik lang uit de bed en heb ik een, uh, ja, ga ik me heel sterk eigenlijk focussen. Uh, uh, op de pijnplek, zeg maar. Mm -hmm. En ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik st... in mijn gedachten stuur ik daar bepaalde impulsen naartoe. Yeah. Die, uh, waarbij ik eigenlijk mijn lichaam een soort van signaal wil geven van uh, ik heb daar pijn, daar zit iets niet, uh, niet goed op, uh, wat daar zou moeten zitten en uh, dat wil ik eigenlijk mijn eigen lichaam laten repareren of herstellen. Mm -hmm. En op het moment dat ik dat doe, uh, een aantal minuten, dan krijg ik op de ene vlakte niet altijd een bepaalde rust over me. Als ik die slaap, en doorgaans is het ook zo dat ik eigenlijk, zonder dat ik erbij stilsta, uh, soms tot de conclusie komt dat dingen waar ik al een paar dagen last van heb, ook ineens weg zijn. Ja, ja. Dus je hebt gewoon een eigen methode gevonden voor jou die werkt? Eh. Uh, ja, ik weet niet of dat een eigen methode is voor mij, maar uh, ik heb wat dat betreft wel een hele, ja, weet ik niet, misschien een hele aparte visie op uh, uh, het menselijk bewust en onbewust zijn. Mm -hmm. En ik ben er gewoon van overtuigd dat een, uh, een gemiddeld mens maar een heel klein gedeelte van zijn hersencapaciteit gebruikt, zeg maar. Mm -hmm. En vanuit die visie heb ik eigenlijk, ja, denk ik bij mezelf, ja, wat zou er nou gebeuren wanneer iemand. Uh, meer dan gemiddeld van zijn hersencapaciteit gebruikt. En wat zou die dan allemaal kunnen? Mm -hmm. En dan denk ik wel dat we uh, heel veel kwalen uh, uh, gewoon te maken hebben met uh, veel uh, psychische, uh, de, de psychische toestand zeg maar, van iemand die uh, uh, ja, volledig uh, onderhevig is aan invloeden vaak van buitenaf. Of in privé of in werksituaties en dergelijke meer. Uh, Waardoor je je gewoon ook beroerd kunt gaan voelen. Ja. En er, ja. Zijn, niet altijd, er zijn niet altijd medicijnen voor, en, uh, uh, maar ik geloof daar wel heilig in dat uh, je jezelf daar voor een groot gedeelte uh, ja, overheen kunt zetten. Mm -hmm. Op een of andere manier. En dat wil niet zeggen dat je een gebroken been kunt repareren zo, want uh, ja, dat heeft ook zijn tijd nodig. Maar, Kijk, ik weet niet, ik heb daar altijd wel een, uh, uh, voor mij heeft het altijd een heel goed gevoel zeg maar. Ja. Yeah. Om ook in je eigen kracht te lopen. Hé hey René, dan ga ik nu een mailtje voorlezen wat daar bij jou uh, op aansluit. Dankjewel voor je telefoontje. Blijf luisteren. Uitstekend. En een hele goede nacht. Met, uh, programma. Dankjewel. Dankjewel. je. En uh, dat mailtje dat komt van Mirjam. En zij zegt... ...ik heb in mijn leven nogal wat pech en ongelukjes gehad... ...waardoor ik vaak in het ziekenhuis heb gelegen en ben geopereerd. Wat me nog het meeste bijstaat... ...is dat ik mijn rug op drie plaatsen gebroken had... ...na een ongeluk met mijn paard. In eerste instantie heb ik de situatie zelf erger gemaakt... doordat ik dacht dat het wel mee zou moeten vallen... en ermee doorgelopen ben, totdat mijn benen het niet meer deden. Nou ja, kort verhaal, ik kwam uit het ziekenhuis en ben geopereerd... en heb daar best lang moeten verblijven. Toen ik weer bijkwam uit de operatie, bleek dat ik morfine kreeg... en dat wilde ik eigenlijk niet. Ik slik of gebruik liefst nooit medicijnen. En ook ten aanzien van pijn, denk ik, zoals jouw broer... zoals je in het vorige uur vertelde... En ik heb toen iets ontdekt waar ik nog steeds heel veel aan heb. Ik lag plat en kon en mocht me niet bewegen. In plaats van denken aan de pijn... en mijn gedachten naar mijn rug te laten gaan... ben ik me heel erg gaan concentreren op mijn tenen. Van daaruit heb ik geprobeerd me helemaal te ontspannen. En uh, steeds een stukje hoger... totdat alles in mijn lijf ontspannen was. Het lukte en het was een geweldige truc. Ik herhaalde het voortdurend vanaf mijn tenen tot in mijn kruin... En zo kon ik uiteindelijk denken, wat ik voel is geen pijn. En dat was het ook niet meer. Het was een geweldige ervaring waar ik me inwendig heel trots op voelde. Een soort macht over mijn lijf. Dat ik de pijnsensatie te slim af kon zijn... of er tenminste mee kon dealen, zoiets. Op die manier was het gewoon goed te doen... en uit die ervaring heb ik veel geleerd... Ook daarna never ever meer een pijnstiller geslikt. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar zolang ik in het geval van zo kan omgaan met mijn lijf, vind ik het helemaal top. Dat was Mirjam. En aan de telefoon is Ida. Goeienacht. Goeienacht, met Ida Kroet. Hallo. Hallo. Nou, dat spreekt me bijzonder aan, wat die uh, mevrouw net vertelde. Ja. En ook daarvoor trouwens. Maar ik heb een heel merkwaardige ervaring gehad wat pijn betreft. Mm -hmm. uh, ik had zelfs een beetje last van mijn rechterbeen. En dat was het gevoel, uh, als ik niet oplette, dan ging dat been in slaap vallen. Dat gevoel kennen we wel, hè. dat mm -hmm. tintelt en zo. En uh, een hele andere reden werd ik, moest ik een hele zware operatie ondergaan. En uh, ja hoor, morfine. En extra aandacht door de anesthesisten, noem maar op. Mm -hmm. En ik kreeg een vreselijke pijn aan mijn been. En we begrepen er niets van. De anesthesisten zeiden: Ja, we kunnen niet met morfine alle pijn verdrijven. En ik, ik was er verbaasd over en die pijn die ging uh, pas over toen de andere pijn toenam. <laughs> dat klinkt vreemd. En uh, nog steeds heb ik zo'n uh, vreemd, uh, raar, uh, slaapachtig gevoel in mijn rechterbeen. Maar uh, ik heb daar zelf mee geleerd dat uh, pijn... De, de, de eerste mevrouw die uh, aan de beurt was, die had het ook even over haar schildklier. Mm -hmm. dat, dat dat ook iets met pijn had te maken. En uh, toen dacht ik: aha, ik was uh, schildkierpatiënte uh, toen ik twintig uh, jaar was. Dus misschien heeft dat ermee te maken. En is het toch veel uh, fysieker dan uh, psychisch? Want uh, wat mij wel eens zorgen baart, is dat mensen het vaak op de psyche gooien van uh, de, de leidende patiënt. Mm -hmm. En maar het grappige is dat de twee laatste bellers... allebei een soort methode hebben ja, prachtig, bedacht. Uh, ja. Wel allebei een andere. De een concentreert zich juist op de plek... en de ander ja. juist niet. Concentreert zich op ontspanning. Maar dat hebben ze allebei... Um, het is een soort mentale oefening. Prachtig. Die ze. Ja. Maar ja, de, de, de laatste uh, die aan de lijn was. haar die, die, was iets overkomen. En ze wist uh, dat er iets overkomen was. En ze wist ook dat ze pijn had. Mm -hmm. En dat wist ik niet. Ja, ja. Dus dat bedoel ik maar even. Dat, uh, dat blijft geen zin hoor. Ik heb echt geen, geen, uh, geen uh, verklaring daarvoor. Maar dat wilde ik even bijdragen. Aan, nou, uh, dank je wel voor deze bijdrage. En succes verder met de uitzending. En jij een hele goede nacht. Dag. Dag. me to your beauty with a burning violin dance me through the panic till I'm gathered safely The seas are gone let me feel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 Madeleine Peru. Dance me to the end of love. Goedenacht, meneer Loonstra. Jawel, goedenacht. Goedenacht. Ja, het gaat over uh, hoe uh, ga je om met pijn, merk ik. Ja. Yeah. Ik heb echt wel pijn gehad, hoor. Twee jaar geleden kreeg ik goudblaasontsteking, wat men nog niet wist. En als ik dan pijn had en ik, moest, eh, ik ging in bed en ik wilde gaan slapen... dan ging ik inderdaad die pijn omarmen en zeggen... wat een pijn, wat een pijn. Gewoon me er neerleggen. En ik heb echt altijd goed geslapen, ondanks de pijn. Totdat ik in het ziekenhuis kwam en die ontsteking steeds erger werd en toen kwam er geen antwoord meer, want zo kon ik niet meer, want die galblaas die zat vol met pus, blijkbaar dat uh, uh, bleek later af na die uh, uh, operatie dat ik een drain kreeg naar de galblaas waar ze meer dan een halve liter pus uitnepen. Mm -hmm. Nou, dat kleine galblaasje. Dus dan begrijpt u wel... er is een moment dat je niet met je gedachten een antwoord hebt... dat er ingegrepen moet worden. Mm -hmm. En zo is het nu ook. Ik loop de hele dag gewoon wat te doen. Mijn werk. Hè? Want uh, ik ben alleen en ik zorg voor mijn eten en afwas En dat kan allemaal, ondanks het de pijn die ik heb... Een zeurende pijn, een gevoelige pijn. Maar eh, kijk, eh, dan zeg ik, er niet geen aandacht aan besteden. Doe maar gewoon, werk maar gewoon. Maar dan komt de nacht en dan moet ik eruit. En dan komt er een verkeerde houding. En dan komt er een onuitstaanbare, martelende, vuilschietende, stekende pijn. Waar ik echt geen antwoord heb, op heb. Want eh, dat zit hem in een bepaalde... Houding, blijkbaar. Mm -hmm. En dan moet ik eruit. En dat is wel zo martelgang. Nou, de mensen weten niet half welke pijn ik vannacht... maar ook de vorige nachten heb gelegen, geleden om uit bed te komen. En nou, ik uh, had dat apparaatje, dat medejonnetje... met die rode knop in mijn hand, maar ik heb het niet gedaan. Ik denk, ik wil ze niet lastigvallen. Nu ben ik van 11 uur tot nu toe al op... En ik durf niet meer naar bed te gaan, want echt, ik weet als ik eruit ga, dan komt die marteling weer terug. En daarvoor heb ik dus nu de dokter geroepen, die dan morgenochtend bij me langs zal komen. En u zegt, ik heb dat apparaatje met dat rode miljoenertje, maar ik ga ze niet lastigvallen. Woont u in een verzorgershuis? de Vreule Louten van IJsmaar, niet in een verzorgingstehuis, maar in een aanleunwoning. Zie maar u, u zou dus eventueel iemand kunnen vragen om ja. u voor... En u zegt dat doe ik niet. Nee, dan wil ik het zelf doen. En dan wil ik ze niet lastigvallen en ik denk ik moet er doorheen. En terwijl ik echt au oh, roep, ja, echt niet zomaar schijnbaar, maar werkelijk gemeen, hoor. Maar, ja. maar zouden degene, als u nou wel op die alarmknop drop, ja. uh, drukt, zou er dan niet iemand iets kunnen doen om uw pijn te verlichten? Zou dat niet... Um... Nou, uh, de enige manier wat ze kunnen doen is mij uit bed trekken. Want ik weet, ja, ik heb goed geslapen van 7 tot 11 uur, hoor. Maar dan moet ik eruit, even naar het toilet, en dat kan ik niet en dan komt die verkeerde ja, houdingen en zo maar ja ik heb een dreunende slag meegemaakt met mijn fiets zo op de straatstenen gevallen hm. ik had wel mijn overjas aan enzovoort dus uiterlijk mankeerde ik niets maar daar is natuurlijk een stoot gekomen die misschien doorgegaan is tot ruggenmerk en zo hè ja yeah. Meneer Loonstra, we zitten aan het eind van het uur. Ja, ik, ik hoop dat u toch heel snel weer in slaap valt. En anders nou, zou ik vooral uh, uh, even op de knop drukken. Ja, en dank u wel dat u het wilde ja, uh, vertellen. Goed. En uh, ik hoop dat de pijn en ook ik zakt. Ik hoop dat ik... Ja, ik heb het altijd kunnen volhouden... en door het te accepteren dat het zo was. Maar vooruit. nu moet ik zeggen, ik moet me overgeven aan de arts. Ja? Ik, geef, ik wens u heel veel sterkte. Dank u. Ja. Ja, en dan het antwoordapparaat voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank, met Colette. Bij jou te gast is Jan van der Poel, hoogleraar risicomanagement... en oud-financieel topman bij het pensioenfonds van het ABP... Wat vindt hij het meest toepasselijke gezegde of spreekwoord over geld? Ik wens jullie een mooi gesprek. En ik wens u nog heel veel mooie radiouren. Als u werkt, als u wakker bent, als u wakker wilt blijven. En anders een hele goede nacht. Dag.